De Marx Brothers Radio Show, advocatenkantoor, Flywheel, Suister en Flywheel. U hoort vandaag deel 18, Meesters in het Vechten. Te horen. Maar ik heb je toch al zo vaak gevraagd om niet naar kantoor te bellen. Nee, meneer Flywel vindt het niet goed als ik met mama aan de telefoon ga zitten. Wat? Ah, oh nee, gekkie. Oh, oh dag. Miss Dimple, was u dat net aan de telefoon? Nee, nee, nee, nee. nee, nee er was niemand, hoor. Nee, Kom nou, miss Dimple. Als u met mij een loopje wil nemen, moet u wel vreselijk vroeg opstaan, hoor. Oh, uh, Wat trouwens geen enkele zin heeft, want ik word sowieso niet wakker. Uh, bent u dat, miss Dimple? Ja, maar, hier, ben hier ben ik. Ja, dat zie ik ook wel. Maar ik bedoel, bent u dat die zo snurkt? Oh, nou, nee. Uh, nou ja, uh, ik had er eigenlijk niet over willen beginnen, maar ja, nou u zelf aanroert. Uw uh, assistent, de heer Rabelli, die ligt onder mijn bureau te slapen. Uh, oh, ja. Uh, ja. Uh, Rabelli, hé, hey, pa, doe je ogen open. Kom eens gauw van die vloer af, mijn jongen. Je zou nog koud vatten onder zo'n dun bureautje. Leg er, nog, leg er nog even een tweede bureautje over mij heen. Ja, dat hebben we hier helaas niet bij de hand Belly. Maar als je zo vriendelijk zou willen zijn om op te staan... dan zal ik met genoegen deze stoel hier over je schouders heen rammen. Wie denk je nou eigenlijk wie je bent, hè? Slampamper. En, en waarom ben je gisteren niet op je werk verschenen? Waar heb je de hele dag uitgehangen? Mijn opo was gestorven, baas. En ik moest naar een voetbalwedstrijd. Een voetbalwedstrijd? <tie> Op de sterfdag van je grootmoeder? Ja. Ja. Toevallig weet ik dat het voetbalseizoen pas over drie weken begint, Travelli. Kan je nagaan, drie weken. En ik ben al naar een dag teruggekomen. Oh, ik heb er soms zo'n spijt van dat ik geen paard heb. Weet je dat? Een paard, baas? Ja, want als ik een paard had, dan had ik ook een zweep, en Die zou ik je toch even een pak ransel geven, zeg. Nou, niet zo boos worden, baas. Kijk eens, ik heb een lekkere rode appel voor je meegebracht. Maar je moet mij ook een halve geven, hoor. Hoezo een halve geven? Je hebt er de helft al van opgegeten. Ja, maar dat was toevallig wel uw helft. Goedemorgen! Mijn naam is Veseldon. Hé, hey, hé, hey, hé! Hey. Dat gezicht ken ik. Heeft iemand u ooit wel eens verteld dat u op een rat lijkt? Mijn Meneer! Ik ben hier om een advocaat in te huren. Waar is de Fleiwiel? Ja, wat maakt het uit van waar ik ben? De vraag is waar ik begin te verdienen. En, en, en hoeveel? Meneer Fleiwiel, ik heb je een bijzonder onpakkelijk gevalletje aan de hand. Oh! Nou, misschien wil Miss Dimpel er even naar kijken. Die heeft een APO-diploma. Ik ben sowieso niet geïnteresseerd. Ik heb belangrijke zaken aan mijn hoofd. Ga wel, Waar is mijn puzzelboek? Nog één taal klaar, meneer Fleiwiel? Ik ben naar u toegekomen met een uitzonderlijk zware juridische opdracht. Mijn naam is kolonel Oliver S. Zitterdorf. Hé, hey, hey, baas, kolonel, dan is u toch van het leger? Jazeker, Ravelli. Dat zie je toch aan meneer zijn uiterlijk? Hij is muzikant van het leger des Heils. Lief maar Laten we geen doekjes opbinden. Oh, Ravelli, bij nader inzien denk ik dat meneer van het Rode Kruis is. Een hospik, zou ik zeggen. Redel, baas, hou ik hem nog even aan de praat. Dan pik ik zijn hals wel terug. Lieve aandacht, ja? Aandacht? Ja, ja, zeker, kolonel. Meneer Fleiby, ik ben de eigenaar van Tuttle Down's fameuze imperium van menselijke uitzonderingen. Om <totototie> meteen publiekelijk in het grote Menspark op konieiland wordt het gezegd: ik win naar een kraam van menselijke giezel. Oh, <totie> ah, sorry. Sorry, kolonel, maar mijn assistent en ik hebben helaas geen tijd. ...om uw troep te komen versterken. Ja, we zijn advocaat. En dat zijn ook monsters. Maar wij hebben het te druk. Ik weet dat u advocaat bent. Maar maar daar daarom ben ik ook hier. Aha. Ah. Ziet u, de vorige week is er zo'n nieuwkomer verschenen... ...in de Cyrus Braxley. Hoe zit die? Cyrus Ah, Die ook een kieselshow is begonnen... ...en ook de benen recht tegenover mijn tent. <laughs> op de vorige week, de flywheel... ...had ik het alleen vertoningsrecht van alle menselijke misbaksels. Ja, inderdaad. De mensen stonden in rijden voor mijn tent. zo maar... Oh, wacht even. Maar nu... Nu kan ik u een ander verhaal vertellen. Ja, jouw ja, het maar met dit verhaal, kolonel. Het is wel eens waar, hartstikke saai. Maar nou wil ik ook het tent horen. Niet alleen Ik deze Brexley mij mijn te ontstolen. Maar nu wacht ik ook nog om mijn goede naam te beschouwen. Ik, kolonel S. Stimmel nou! Uh, uh, Zo'n goede naam vind ik het niet hoor. Ik heb hem nou al drie keer genoemd, maar kan hem nog steeds niet onthouden. Om een lang verhaal kort te maken, ja. Oh, daar gaan we weer. Brexley durft dingen over mij te zeggen die ik niet graag in het buis wil herhalen. Ik ben er ook van plan hem aan te klagen wie een blaster. Nog zeer onlangs. Gezien uh. om, om, zij gisteren heeft de uit het gesteerd. Oh, een vuile boef te noemen. Hoe heeft u genoemd? Een vuile boef. Dat is de druppel die op de blaren moet zitten. Ja. Ja. Meneer Dippel, we gaan de zaak van de kolonel in behandeling nemen. Nee, de, de, noteer de vuile boef zijn telefoonnummer. Ik kan u niet oplachen, lachen. Flijvening. Oh nee. Oké, okay, meneer Dippel, geef de kolonel zijn telefoonnummer terug en zijn paard. Hey, ik, ik was mijn handen aan deze zaak en trek ze terug. Wat zegt hij wel, zegt de vuile boek. Mijn heer, ik zou het zeer op prijs stellen. Niet steeds door u, uw, uw luid beledigd te worden. <laughs> ik wist wel dat u er de humor van in zou gaan zien. Ja. Nou, vertel eens, kolonel. Ja. Nou, los van het feit dat Miss Dimple inmiddels dat onverkwikkelijke gevalletje aan uw hand heeft verbonden. Ja. Wat kunnen we nog meer voor u doen? Beraf dan, beraf ...heeft met ondermaatse zo niet onwettere praktijken... ...diverse artiesten uit mijn stal genomen... ...en dat contractbreuk aangezet. Bovendien laat hij niet na valse berichten over mijn status... ...en mijn privéleven rond te strooien. U, als advocaat, meneer Flyby... Ja? Ja? Ik weet zeker dat u mij in de positie kunt brengen... ...waarin ik tot actie tegen deze onderkruiper kan overgaan... Als u nou even hier wilt gaan staan. Ja, Even omdraaien, zo. Zo, oh, ja. Nou, nog even bukken. Ik denk dan dat ik u in een positie heb gebracht. waarin ik u met een schop mijn kantoor uit kan werken. Nee. Oh, oh. Meneer Fleibel, ik weet nog steeds niet wat ik van u denken moet. Hoe dan ook, ik heb alles gezegd wat gezegd moet worden. Mocht u alsnog interesse hebben in deze zaak. dan zie ik u vanmiddag op Island. zo niet. Wend ik mij tot even uw collega's. Ik roep u zeer. Gavelli, pak mijn wetboek eens even. We gaan naar Coney Island. Oké, okay, baas. U het wetboek neem ik de ondergrond. Oh, oké. Mijn uh, Maar heb je dan wel geld genoeg bij u om ergens gezellig in te gaan? Gavelli, gravelli, red even naar de bank. En haal die 10 dollar terug die ik je gisteren op mijn rekening heb laten storten. Ik had hier gisteren geen tijd om naar de bank te gaan, baas. Daarom heb ik het geld zo lang uit de kous van mevrouw vrouw bestopt. Alsjeblieft, hier is de kous. Oh, wat gek, Ravelli. Ik heb je twee biljetten van 5 dollar gegeven. En nou daar zit er nog maar één in. Zou die andere pootjes hebben gekregen? Oh, dat kan best. Nou, dan nog vraag je je af hoe zo'n biljet... ...uit zo'n gladde nylon kous kan klimmen, hè, Ravelli? Heel simpel, baas. Ik zei het gisteren nog tegen mevrouw. vrouw... Er zit een ladder in je kous. Leuk, hè, baas? Oh, ik ben toch zo gek op de kermis ja, in de ja. kop van jut. Ja, Oh, ja, oh leuk, maar. ja. Ach, maar we zijn hier voor zaken, Navelli, ja, hè? Oh. We moeten die kolonel vinden met zijn tent vol menselijke gedrochten. Ja. Hij komt dat zien, hij komt dat zien! In deze tent, de beste mensen, vindt u me dan zodiac? Zwervels baas, zegt ze. Laat uw hand lezen door mijn oud In uw handpalm ziet zij uw verleden, uw heden en uw toekomst. En dat alles voor slechts één kwartje. Hij wacht even, Baat. Ik wil mijn hand laten zien. Raffael, niet. Je kunt het toch niet maken om zulke smerige tegels onder de neus van een dame, Madame Zodiac te steken. Oh, maar dat ziet ze niet, baas. Ik trek mijn handschoen aan. Riedel toch nader, heren. Gaat toch zitten en stort u een vorige kwartje. We geven vervolgens de palm van uw hand. Ja, ik heb dus. Ja, ik, ik heb niet meer dan een dubbeltje grote zinster, maar misschien wilt u voor dat bedrag wel even naar mijn amandelen kijken, hè? Ja. Laat mij maar, baas. Hier is een kwartje. En hier is mijn hand, hè? Zie kwart op voorlezen, hoor, mevrouw. Nee, ik wens toch niet uw linkerhand. Geef me snel uw rechter. Ja, als u zijn rechterhand wil hebben, dan moet u die eerst even uit uw kassa halen. Wat? wat? Ja, ja, ja, ja. Ik zie, ik zie, ik zie in uw hand. Zie ik een prachtige, jonge vrouw. Ik wou dat ik iets zag. Hé, hey, stilte graag jij, zeg. Oh, wat een prachtige, hoe oh, jonge dame. Oh, kijk nog eens even. Misschien heeft ze vriendin voor mij? Oh, maar ze is zo mooi, heren, zo jong, zo charmant. En wat nu? Ja, zo, hé, hé, hey, hey, ho, ho, ho, kijk even op, ze vriendin voor Ravelli heeft. Ik neem deze wel. Oh, wacht eens even, je zag uit de palm van een hand, kan ik een hele leven aanschouwen. Het verleden, dan degelijk het heden aan de toekomst. Heeft u misschien nog een vraag te staan? Op? Ja, er is iets waar ik al jaren over loop te piekeren. kijk. Ik weet dat je 180 eekhoornvelletjes nodig hebt om één bontjas voor een olifantenbaby te maken. Maar hoe lang doet nou een verschrikken met een houten been erover om door een lichtbad vol groene zeep te kruipen? Niemand zal van oog van de aarde nou, Deze dame is een handpalmleester. Oh. en niet geïnteresseerd in jouw idiote raadseltjes. Laat mij maar opmaken. Ja, me mevrouw Zodiak. Wat ik u wilde vragen, al vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, hè? En u zag... Ja, ja, ja, vraag, besnorde charmeur. Vraag, ja, de zodiac, heeft u vandaag knoflook gegeten? Wat, stel het je ongeregeld eruit, met dit, duimpje? O, oh, baas, oh, baas, schiet op en doe iets. Ik ben ook veel te jood te sterven. Oh, je hebt precies de juiste leeftijd. Alleen ze schieten jammer genoeg niet op jou, want wat je hoort zijn de knallen uit de schietent. Links van je. Als je deze kant op reageren, 10 schoten voor 10 cent per jaar. Hier wordt je bezig. Raak de doel en win een sigaar. Een ogenblik, baas. Een sigaar dat is precies waar ik trekken heb. Geef mij die buksparanje dan, meester. Ja, neem twee geweren, Rebelli. Ik, ik heb ook wel in en zie. Ja, alsjeblieft, maat. En uh, tot rondje met elkaar. daar, ja? Rondje? Ik zie wel de flessen, ah, maar... Wacht maar eens even, baas. Ik zal het ja. er een keertje voor doen, kijk Prima, zie je. Je hebt het rondje geraakt. Nou ga je van proberen, maar. Goed, hè, baas. Ik was als kinders zo goed een belletje trekken. Ja, Ravelli, als je nou je mond eens dus dicht hield en je geweer liet spreken, hè? En, baas, wat heb ik geraakt? De uit van het huis achter je. Heel goed. Ja, nou, een ogenblikje. Nog niet schieten, hoor. Waarom niet, baas? Even wachten, tot ik voor je sta. Als jij schiet, is dat een hele veilige plek, ja. Nou, schiet er maar weer. Heb je het gezien, baas? Niet slecht, hè? Hoezo? Niet slecht, je hebt niks geraakt. Ja, maar ik heb ook nergens op gemikt. Richt nou eens op die papieren rozen daar. Als je geluk hebt, raak je dan misschien wel een rondje. Oké, okay, baas. nou weet ik hoe het moet. Ik mik op die rozen. Eens kijken wie je dan weer de sigaar is, hè? Daar gaat ie, hoor. Ja. Roos. Roos. Roos. Lopen! Ravelli, maak dat je wegkomt. Je hebt drie rozen geraakt. Dat is toch mooi, drie rozen? Waarom moet ik dan rennen? Je hebt drie rozen geraakt en de eigenaar. Nee, hey, baas, dat kan toch helemaal niet? Ik heb helemaal geen eigenaar gezien. Nee, nou, laat maar zitten, Ravelli. Ik denk dat hier ergens die kolonel met zijn griezels moet zitten. Hé dames en heren, dames en heren, kom zien wat u nog nooit hebt gezien. En ja, deze kant op. De voor kolonel Zimmertails, grote griezels, Joe. Kijk baas, daar, daar, daar, op dat verhogentje, hè? Dat is toch de kolonel. Hé, met die tuba, waar staat hij nou? Waar staat hij nog tegen Volgens mij staat hij tot aan zijn knieën in de dwergen. Hé hey, kolonel, hoe gaat het? Heren, heren, dat voorheugd me ook oprecht. Welkom in mijn imperium van menselijke uitzonderingen. Nou, kunt u met eigen ogen zien hoe mijn zaak in de, de bliksem wordt geholpen door die honderkruipen van een prakslip! Kijken ze al dat volk voor zijn tent. Niks van aantrekken, kolonel. We zijn nog lang niet klaar met hem. In de tussentijd zou ik wel eens een blik op al die menselijke gedrochten willen werpen. Ah, zeer vereerd, meneer Flywheel. Deze kant op ha ah, Stap nu u maar naar binnen, ha ah, ah, heb ah, mag ik u voorstellen aan mijn flintganger, ah, ah, ah, ah, om ze zomaar eens te noemen, ah, ah. <lacht> dit is uh, Bravura, de enige overlevende tegenslikker. Je hey, zegt deze man dat hij tegenslikt, nou volgens mij bedondert hij de kluit, zag hem toevallig net zo'n klein fruitmesje naar binnen werken. Ja ja, nou misschien staat die man op dieet geverrie. Dat ziet u hier, dat ziet u hier, Spindelhoff. De magerste man ter wereld. Kijk eens naar zo'n levendje. Zou u deze man misschien morgen naar mijn huis kunnen sturen, kolonel? Ja, we eten dan speerrips met zuurkool. En ik vrees dat ik alleen maar zuurkool in huis heb. Kolonel, wat is het dan? Ah! Zeg het eens, Pindarou. Kolonel, dat spijt ons, maar wij gaan u ook verlaten. U, u heeft ons nou al vier weken geen honorariën mee kunnen betalen. En meneer Brexley van die overkant, die is bereid die schuld over te nemen en met ons te verrekenen. Bovendien kunnen wij bij hem beginnen, tekenen ook een salaris. Oh, maar Spitalo, je hebt een contract. Je kunt toch niet zomaar oversteken? Het spijt ons, kolonel. Maar ik kan. En die sterkste man, die kaart. Bravura die dikke dikenslijke kaart. Almira die dikke dame die kaart. Vaas die kaart. De dwerken. Kom op iedereen. Allemaal gaan zijn naar die aan die overkanten. zitten met oversteken, hoor. We gaan Een groot gelukkige zin. Weet niet, maar weet hè. Nou wel heimwee. Hé, baas, ik voel geen heimwee. Ik voel me al hier <laughs> Wat een mond! Ah, daar gaan ze! Daar gaan met werk, lieve dwerg! Mijn bloed eigen viesels! Hou ze tegen, schat! Ze doen iets! Dan niet vaak om actie. We moeten ze tegenhouden. Krijg jij de sterkste man, dan pak ik het dwerg! Ah! Wat is het? Jezus, dwerg! Oh, meer niet met jou! Hoe kan zo'n kleine dwerg nou bij uw strand? Hij knijpt mijn kuint dicht. En hoe vermen we maar een knietje te geven, baas? Oh, wat een uitmaat. Oh, wat moet ik? Wally, Wally, kom onder die dikke dame vandaan en vecht als een man. Ik kan me niet bewegen, baas. Ze is op me gaan zitten. Kom op, mensen, kom op. Laat de kinkels maar gaan. Wij gaan naar Brexley, om naar die overkant. Gebroken! Gebroken, hè? Hoe denk je dat ik me voel? Kijk eens wat die dikke dame met mij heeft gedaan. Ach, op, Ravelli. Geen gezeur. die kwijt zijn voor een pakje zakdoek. En veegt je gezicht af. De tranen lopen je over de wangen. Dat zijn geen tranen, baas. Dat is bloed. Oh. Oh. Meneer Ravelli. Maar wat doet u dan met dat klok? kleine tafeltje hier voor mijn tent? Ah, geen zorgen, ja. koronel. De meeste giezels mogen dan de benen hebben genomen. Je hebt mij, de heer Flywild, ook. Ah, ja, ja, ja, maar wat bent u dan van plan te gaan doen? Ik heb een nieuw spel. En daar gaan we een hoop geld mee verdienen, koronel. Een nieuw spel? Wat is dat dan? Ik heb het zeker beterspel genoemd. Kijk, de klant heeft het geld... ...en ik moet zeker weten dat ik uit zijn zak kan kloppen. Okay. En hoe werkt dat dan? Ik zal het u laten zien. Kijk, ik heb hier drie halve Grote, uitgeholde kokosnoten. Kokosnoten? ja. Ah. En het klein balletje. Ik pak dat balletje en doe ja. dat onder deze kokosnoten. Ja, ja. Ja, ja. Ik schuif de kokosnoten in de weer. Ik, Ik zo dus. En de hand is sneller dan het oog. Ik wil wetten, kolonel, dat u niet meer weet onder welke kokosnoot het balletje ligt. Ah. Ah. Ah. Onder de middelste, dacht ik. Nee, onder deze. Kijk ah, Goed, hè? Oh, ah, fantastisch. Fantastisch. fantastisch. Ziet het, kolonaal? Het geld stroomt naar uh, binnen. Uh, uh, uh. ah, nou, veel succes, negraverie. Ik zie u zomaar weer. Ja, ja, uh, ja. Wie wil er winnen? Slaag hier uw wellenschap af? Wie speelt met mij een zekere wetenspel? Is er nog iemand die een geld in zijn zak geroepen hebben? Wat dacht jij ervan, maatje? Hé, eh? wat is dat voor een spil? Oh, dat zal ik je zo vertellen. Ik laat je hier zien dat de hand sneller is dan het oog. Zie je dit balletje? Ik wed dat je straks niet meer weet onder welke kokosnoop dat balletje zit. Oké, okay, oké. Okay. Voor een dollar wil ik dat geitje wel meemaken. Heel goed, let op, lange. Ik ga nu aantonen dat de hand sneller is dan het oog. Nou, zeg het maar, hè? Onder welke kokosnoop ligt het balletje? Onder die? Uh, die linker daar. Momentje, uh, kijk. Ja, ja, weet je wat? Je mag nog een keer rijden. Helemaal niet, helemaal niet. Dat balletje zit onder die linker Ik heb het duidelijk gezien. Oh, maar dan is het niet eerlijk. Je hebt gekeken. Nee, nou niet gekeken. Hey, ja, zeur dan niet. Hé, maar blijven we dollen. Oké, okay, oké. Okay. Bedankt. En uh, de ballen. Ja, gek dat het nou niet lukt, hè. Ja, volgende keer beter. Wil er iemand wedden? Wie speelt met mij het zeker weten spel? U dame. Zal ik u even laten zien dat de hand sneller is dan het oog. En hoe werkt dat dan? Oh, dat zie je zo. Dame, blijf rustig staan, ik doe niks. Ben op mijn dollar. dollar, ik neem geen enkel risico meer. Ik leg het spel pas uit als we het gespeeld hebben. Huh? Pepe? Ja, ik leg ja. nu dit kleine balletje onder deze kokosnoot... Ja. ...en ik ga zo'n vliegers vervissen. Ja, ja. De hand is sneller dan het ook. Lek op, dame, nou vertel ik u onder welke noot dat balletje ligt. U moet nou zeggen, onder de middelste. Maar het ligt niet onder de middelste, het ligt daar onder de rechts. Hé, hé, hé, dame, wie is hier de spelleider? U of ik? Als ik zeg onder de middelste, dan heb je het maar mooi na te zeggen. Nee, nee, nee, nee, dat balletje ligt onder de rechtsen. Koken kijk, nou, kijk maar, tel hem wel even op. <lacht> Als je het niet verlegt. Misschien zit ik wel fout en is het oog sneller dan de hand. Ja, mag ik nou mijn dollar terug? Plus die ene dollar van nu. Ja, dat kan hey, ik maar. Me... Doe het nee, nee, nog nee, een patje? Kijk, nee, dat kan ik me niet veroorloven, mevrouw. Nee, ja, dat niet. Dit is een spelletje uitsluitend voor hele rijke mensen. Wie doet er mee? Wie koopt dit leuke kokosnoten spelletje van me? Spelletje te koop. Wie geeft 2 dollar voor 3, halve lege kokosnoten plus een gratis balletje? Wie wil er dan een advocaat? Advocaatje te koop. Wat zit jij nou te doen, Ravelli? Ik heb net 2 dollar verloren met het zekere wetenspelbaas. Ja, zo noem ik het, hè, maar eigenlijk speelde ik gewoon balletje, balletje, balletje. Ravelli, een goed acteur, speelt altijd iemand anders. Nooit zichzelf. Meneer Fleibiel! Meneer Kijk nou voor de dromme mensen aan de overkant bij Plexi voor het eerst Nou! En hier niets en niemand. Ja, eh, eh, Van een flywheel kun je veel zeggen, maar niet dat hij verslagen is voordat hij op zijn rug ligt. En lig ik op mijn rug? Nee, want ik slaap altijd op mijn zij. Heet u misschien een bed bij de hand? Ja, maar anders kon ik het even voordoen. Mensen, zoals Shakespeare al zei, hè, show must go on or not go on. Right. Right, Ga jij in de tent staan en kom pas naar buiten als ik je roep. Ja, wat is dat niet meer mijn spelletje, baas? Niet zeuren. Elke keer als ik je naam roep, kom jij uit die tent naar buiten. Kolonel, ja. over een minuut of tien kun je de mensen hier niet eens meer bergen. Oh, dat is waar, zo zijn ik, meneer Vrijbien. Oh, O, ik zal de rest van mijn leven bij u dus staan stelen. Ah, bespreek dat maar met mijn deurwaarder. Maar geen zorgen, hoor. Vrijwil gaat het weer eens maken. Zet maar vast extra stoelen klaar, kolonel. Raveli, sta je klaar? Helemaal, baas. Daar gaan we dan. Heed daar, heed daar, heet daar, heet daar, en heet boerenburgers en buitenlui en ander dom volk. Wat zal u nou toch uw goede geld, uw kostbare tijd gaan verknoeien... ...aan de overkant bij Brexley, als u dat hier ook in het water kunt gooien. Maar vrienden en vooral vriendinnen, wat zich hier achter deze canvaswanden afspeelt... dacht iedere beschrijving. Achter mij bevinden zich de spelingen van het lot waarover jullie eens durft te dromen... Nou, ik ben anders heel wat gewend hoor. Ik kom uit Veenhuizen. Uit Veenhuizen? Nou, dat treft. Daar gaat mijn tweelingbroer ook vaak logeren. Ja, bij onze oom Rijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, Goed dan, ja, dames en heren. U zult kunnen billiken dat u hier buiten maar een kleine greep te zien krijgt op de grote reeks. ...monsterlijke creaturen van het menselijke ras. En daarom, buiten is het gratis, maar binnen zit het crème de la crème... ...van de afzichtelijkheid. En dat kost u er maar één dubbeltje. Een negende van een dollar. Hier, die is letterlijk en figuurlijk ons eerste monster. Kijk, generaal Kleinduimpje Ravelli. Ravelli, ben je er klaar voor? Hier ben ik, baas. Zit hier, beste vrienden. Generaal Kleinduimpje Ravelli. De dwerg. De dwerg, dan. Ja, daar is Ja, raakt u nou precies de kern van het, de zaak, het wonder. Generaal Kleinduimpje Ravelli is de grootste dwerg van de wereld. Ja, ja, ja, zo kan die wel weer. Generaal, u mag weer naar binnen. Als volgende mag ik hier op het podium roepen Goliath Ravelli, de reus. Goliath, laat je maar zien. Hé, hey, Bart, ik was net al buiten, hoor. Dan dit je toch dus een keer kluts. Nou, het is een spelletje, leuk, Bart. Wie speel ik nou? Dames en heren, hier is Goliath Ravelli, z'n kleinste reus. dat is een goede te geloven... ...maar deze kleine reus is de tweede broer van onze grootste dwerg. Gaan we binnen binnen, Goliath. Dank u wel, dank u wel de onwaarschijnlijke en ongelofelijke hoogtepunt van deze korte introductie. Dames en heren, ik sta op het punt u iets te tonen dat u niet zult willen geloven, zelfs dan ziet u het voor uw eigen ogen gebeuren. In feite geloof ik het zelf nog steeds niet. Ik tover voor uw aangezicht een levende tentoonstelling. Zeeman Michiel Adrianson Ravelli, de meest getatueerde man van de wereld. Eén blik op hem, staat gelijk met een hele cursus openbaar kunstbezit. Een tweede blik bezorgt u een complete trip rond de wereld. Zeeman, het podium is voor u. <tiedert> Dames en heren, boerenburgers, en buitenlijke. Hey, hey, hey. Doe die vuilnisbakken even dicht. Hè. Wacht tot je gezien hebt wat je wellicht nooit meer te zien zult krijgen. Al word je elf jaar oud. Hier, op de borst van Zeeman Avalley Is een afbeelding van het slagschip Meen. Elaaizolle. En op de ene arm loopt de rivier de Amazone. Mijn neus begint ook te lopen paard. Ja. Op zijn andere arm zien we een spannende paardenrace. De paardjes zouden eigenlijk twee keer zo vlug kunnen rennen. Maar ja, de armen van de zeeman zijn wat zweeterig en ongewassen. Dus die paardjes blijven nogal een steek in de modder, begrijp je wel? Hey, baas, paard, vergeet die moedervlek op mijn schouder niet. De rug van deze Zeeman zult u... Ja, maar wat sta ik hier nou te praten? Zien ja, ja. is geloven. Dus Zeeman Avelli, trek je over hem. Daar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hallo, hallo. En als ik dan een kou had... Dat Het enige is dat je straks vat, dan kom je er nog van vanaf. Daar, nou, dames en heren, geef u over de kost aan dit prachtige stuk werk van menselijke kunst. Een lichaam van boven tot onder voorzien van beelden. En als die Zeeman zijn spieren laat vallen, worden het zelfs... Bewegende beelden, een complete filmvoorstelling. Nou, oh, waar nou? Maar je ziet niks, die man niet hebt. hebben helemaal geen tatoeages. Nee, nee, nee. Het beste heer, dames en heren. Zij maar wel eens wat er tegen getatueerd. Maar hij is de enige man ter wereld die getatueerd is met onzichtbare inkt. op Opluchten! We gaan uitgevinden in de tent in de heren voor de soort van... De dat piepje wel anders lopen. Uit de weg, kolonel, laat ons de deur. Hier, heren, waar gaat u naartoe? We stappen uit de show, is het kolonel. ik kan er niet tegen. Maar waarom niet? Maar, maar Raven, ik kan niet tegen de druk van het theater. Oh. Hij stond nog geen vijf minuten op het toneel. Of hij was over het tapijt. En zijn gezicht verloren. Heb ik mijn gezicht ook verloren, baas? Gelukkig, dan ben ik dat blauwe oog tenminste ook kwijt. Nou, je zegt, zich dat ik je de hele dag al wil vragen. Hoe kwam jij aan dat blauwe oog? Gisteren te veel gegeten, baas. Te veel geschieten? Maar hoe krijg je dan een blauwe oog? In het restaurant van de Gérant. Ik kon mijn rekening niet betalen. <hijen> Heeft u weer geluisterd naar aflevering 18 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Feueton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel en de bewerking was weer van Chris van Hooren Met Luc Lutz als Waldorf of the Flywheel, advocaat van kwaaie zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, Maria Lindes als Miss Dimple, zijn secretaresse. En verder met de stemmen van Elsje Scherjon, Alert van der Schier, Jaap Stobbe en Olaf Wijnands. Geluiden Jan Zeidel. Technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie Marga Oskamp. Regie Hero Muller. Eindredactie Justine Pauw. En ik zeg het eruit. Al...